waarin het gaat over de prestatiedruk die steeds meer jongeren ervaren. Niet elke dag hoeft een tien te zijn, staat in de brief. Ook vraagt Maxima volwassenen om het goede voorbeeld te geven bij het praten over gevoelens. De A1 bij Apeldoorn is het hele weekend in beide richtingen afgesloten... vanwege de sloop van een viaduct. Het viaduct Hoog Burel bij Apeldoorn wordt vervangen... omdat het meer dan 50 jaar oud is en betonschade heeft aan de onderkant. Verkeer tussen Amersfoort en Apeldoorn moet omrijden via de A30, A12 en A50. Mensen zijn daardoor tot 20 minuten langer onderweg. Maandagochtend om 5 uur moet het werk zijn afgerond en gaat de A1 weer open. Het weer eerst plaatselijk kans op mist. Verder geregeld zon in het noordwesten misschien een bui. Vanmiddag vanuit het westen meer bewolking. Het wordt zo'n 12 graden. Morgen is het regenachtig en ook wat frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Kubak leeft. Leeft. leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Ja, wel. tweede gedeelte van het radioprogramma. Straks de geschiedenis van 5 november. Weer eens even een fluitend deze dag. Begin op deze stralende zaterdagmorgen. Ja, dat was die andere, Jim. Entertainment spion, dat is Zak. Entertains oh, oh, oh. what I'm gonna need to make, to make you, you mad, mad again je in al die is te maken. Fijn om op te dansen. hebben een moppie dansen. Entertainment for you. En dat presenteren wij. Jawel, entertainment bezigheden uh, of afleiding een van deze... Een in het verleden. Wat? Wat? Wat gebeurde er door de jaren Sorry, heen. Sorry Peter, ik was nog beter met mijn tekst, maar het maakt verder ook niet uit. Goed, we kijken naar 5 november. De stadsramp in Heusden. 1944. Laatste maanden van de oorlog. Wat gebeurde? De geallieerden rukken op en komen in de buurt van Heusden En de Duitsers denken, oh mijn god, we moeten iets doen. Dus die blazen gewoon alle uitkijktorens, grote kerken, grote gebouwen blazen ze allemaal op. Waardoor ja, de, de, de geallieerden, de Amerikanen, niet erbovenop kunnen klimmen. En kijk, hé, hey, waar zijn de Duitsers? Maar wat de Duitsers gewoon wisten, is dat in de kerk van Heusden in de kelder 200 mensen zaten uh, te schuilen... tegen de, de bombardementen van Weerszijde natuurlijk. En toen bliezen ze die kerk op. En uiteindelijk waren daar 134 uh, mensen bij om het leven gekomen. En dat, ja, dat wordt regelmatig nog gevierd. de een... dus dat huistoren sidderd barst uiteen, valt met donderend geweld op het raadhuis en sleurt de bovenste verdieping mee. 75 jaar na de stadhuisramp van Heusden waarbij 134 doden vielen, verschijnt het boek De Stadhuisramp. Een onbestrafte oorlogsmisdaad. Het is echt maf dat dat gebeurt en daar in de buurt, echt in die dorpen werden alle grote gebouwen, werden gewoon opgeblazen door de Duitsers en uh, die doden vielen en vier uur later waren daar dus gewoon de geallieerden. En die hebben toen, ja, het weer allemaal gered. Maar deze 134 mensen waren daar wel bij. Dat tragisch, hè? Ja, tragisch, ja, vooral die door Heusden. Ja, Jemig. Wat dan meer? Ja, wat heb ik nog meer? Ik, nou, in 1530 was dat Sint Felix kwade zaterdag. Want toen ja. was er een enorme stormvloed... waarbij de eilanden Noord-Beveland en Sint-Philipsland onder water verdwijnen. Het er is nog steeds dat een aantal van die landen... want ik heb het zitten kijken... en het heet toch het verdronken land van Zuid-Beverland. En uh, het is heel bijzonder om dat, uh, te zien... hoeveel de dorpen uiteindelijk verdronken zijn. 18 dorpen, hè? Ja, die zijn niet teruggewonnen. Ja. Nee, nee, en nee. Uh, Noord- en Zuid-Beverland... dat hebben ze langzaam wel weer herwonnen. Uh, en nee, goed, het maf is wel... Uh, dit gebeurde en natuurlijk in uh, 1530. En regelmatig dat land werd het land dan door de zee verzwolgen en dan de weer. De zee neemt en de zee geeft, hè? Ja, en toen uiteindelijk in, 187, nee, in 18, 1987, prinses Juliana, opent dan de weg over de zuid scheldekering Een jaar eerder werd deze Zuid-Schelde-kering uh, in gebruik genomen. En toen hebben ze er uiteindelijk een weg overheen gelegd. De Rijksweg 57, 11 kilometer lang. En die was dan tussen Walcheren en de Randstad, het waste land. En uh, daar is ook een uh, windwaarschuwingssysteem uh, op. Echt een, een project van 93 miljoen. Ja, maar we dat... zijn daardoor wereldberoemd geworden hè, door dit hele ja, project. Ja, zeker. Waterwerken van uh, Nederland. En die ja. hebben dus uiteindelijk het uh, Zeeland wel kunnen beschermen tegen het water. Wat regelmatig ja. omhoog kwam. Ja, ik vind het altijd nog een hele mooie verhalen. Maar ik, wat ik ook nog zo bijzonder vind... Van je had dan dus de watersnoodram in 1953. Ja. En uh, dat is dan een van de laagsten dat het zo erg was. Maar hoeveel zijn er al niet geweest nou. in al die eeuwen? Dit is echt verschrikkelijk. En sommige zijn opgeschreven en sommige zijn niet opgeschreven. Nee, dat, dat is goed. zeker waar. En grap, ja, de ondergang van Rijmerswaal... Dat heb ik echt rechtmatig gelezen. Er is zo'n boek over geschreven. Dus ik heb echt, het lag bij, zat bij mijn uh, oma in de kast. En dan oh. was ik weer zo'n een paar hoofdstukken. Goed, even iets anders. 2021. Voyage komt uit. Het nieuwe album van Alba. I was thinking, just before they came to the studio. I haven't asked them if they still can sing. The two of them went into the yeah, studio. Yeah. And, and sang together. Yeah. And that unique sound that only they can produce. Came out. And the, and the four of us still being able to work together because we wanted to. Jeken, tw 20 jaar, nee, 40 jaar geloof ik... nadat ze het echte laatste album presenteerden... kwamen ze met een nieuwe album in 2021, ABBA. En uh, Stick Anderson was er nog steeds bij aanwezig. Stick Anderson was ooit in de jaren 70 geïnspireerd door Phil Spector. Die maakte de Wall of Sound. En die dacht van, jezus, dat is wel heftig. En uh, heel veel artiesten bij elkaar. En hij, bestond, hij bedacht iets nieuws... En hij dacht bij zichzelf, galm erop. op. En misschien ook eh, twee of meer sporen... na elkaar opnemen van hetzelfde. En dan een paar spoortjes wat sneller... waardoor je een soort galmpje krijgt. En daardoor, dat werd de sound van ABBA. En uiteindelijk in 1973 traden ze natuurlijk op... bij het Eurozongfestival. Voor de ja. derde keer geloof ik, hebben ze toen meegedaan. Oh. En dat was noemen het Ring Ring. En daar wonnen ze. En toen werd ze eh, gelanceerd. Ze hebben we toch met Waterdoe ook gewonnen? Of nee, was dat niet zo? Nee, ik dacht dat het met Ring Ring was. Oh. Nou goed, dat las okay. ik gisteren. Maar goed, uiteindelijk maf is dat Abba, bekend van dit... Dit. Oh, die Do doet... Wacht, dat wordt nou hoor ik... Nee, even een nieuwe single van Abba, Want dit was in 2021 een nieuwe single. Je hoort het wel, ik weet niet of het nog steeds hip is... Deze tour gingen ze doen, maar op één plek in Londen, in de hoofdstad. Daar hadden ze een heel theater gebouwd. En daar gingen ze met uh, virtual reality optreden. Ze hebben daar urenlang voor uh, uh, opnames gemaakt. En allerlei hologrammen werden daar gepresenteerd. Ik heb er opnames van gezien. Het is bizar. Het is gewoon net of ze daar echt staan te spelen. Met allerlei beelden erbij. Dus dit, uh, dit is nog steeds bezig in Londen. Dus mocht je denken van ik wil ABBA weer een beetje herleven. Dan kan dat dat in de ABBA Arena in de hoofdstad Londen. Ja, ik heb Goed. trouwens nog even onze backups gevraagd. Maar toch Waterloo die heeft in 1974... Gewonnen. En Ring, Ring deden ze ook mee dan in 1973? Geen idee, want dat, dat zie je eigenlijk niet staan. Okay. Maar het grappige is wel dus dat de, de mensen in Zweden... die vonden het heel erg dat er uh, een dergelijk vrolijk liedje werd gezongen over een gruwelijke bloedige veldslag. Maar het was uh, een metafoor. Oké. Okay. You are my waterly, ik geef me over aan jou. Daar kwam het eigenlijk om neer. Oké, okay. ook oh, dus, oh, dus, grappig. Uh, maar ja, het is wel leuk. Ja, het zijn grappig. bijzondere Wat gebeurde er nog meer op uh, 5 november? Ja, in 1605... Dat je. Uh, uh, guy, je uh, het wordt nog steeds Guy Fawkes Day wordt gevierd. Yeah. En dat uh, had te maken met uh, de oorlog. En ik kan het toch nou niet meer vinden waar ik het nou precies vandaan had. Ja, volgens is Het buskruidverraad vond plaats. En daardoor is het nog steeds een feestdag. En in de film Vier voor Vendetta wordt verwezen naar deze gebeurtenissen. Maar ik denk: van is dat die film van Vier uh, met die reptielen? Maar dat is niet zo. Vier <lacht> voor Vendetta is dus echt een film. En die, uh, die speelt zich af uh, in de nabije to to toekomst. En ik heb zo van, ah, die, die film wil ik nog wel even zien. Ja, dat is. Uh, in, in, in, uh, nee, in 2002 komt Galileo. Vorige week hadden we natuurlijk dat hij gelanceerd was. Uh, ja. Galileo. Ja. Nou, hij is dus in 1989 gelanceerd. Uh, hij ging dus naar Jupiter om Jupiter de planeet te onderzoeken. Vooral de manen daaromheen. Uiteindelijk in 2002, moet je je voorstellen. 2002, dan vliegt hij al een stukje. Uh, komt hij langs uh, Almatea, Almatea. En dat is ook een maan van Jupiter. En daar maakt hij foto's. En in 2003 is een missie. Hij heeft dan uiteindelijk die rit die hij gemaakt heeft, Van 1989 tot 2003. 14.000 foto's gestuurd en uh, uh, moet je je voorstellen dan kom je op zijn avond we gaan even de foto's kijken van Galilea Kale oh mijn god, vakantiefoto's 14.000 foto's en hij heeft 4,6 miljard kilometer afgelegd al die materie zijn ze nog steeds mee aan het zoeken en wie weet vinden ze het nog wel foto's van buitenaardse oh, nou ja. van reptielen, dat zou toch zomaar kunnen, ja zeker ja, alles wat daar ligt is buitenaards natuurlijk hè? Ja. Dus, uh, in 1688 is ook een geschiedkundig feestje feit dat stadhouder Willem III die land in Brixham in Engeland en dat was het begin van de Glorious Revolution oftewel de glorieuze overtocht en dat was dus echt een machtsovername door de Nederlandse stadhouder Willem III van Oranje Nassau en zijn echtgenote Mary Stuart en die werden toen koning en koningin van Engeland, Schotland en Ierland en dat is toch nog wel uh, maar liefst een heel jaar geweest zo lang heeft het niet geduurd maar ik vind het dan wel grappig want hè, onze koning is Willem-Alexander, wordt dat dan Willem IV? Of is hij, hij al Willem V? Ik, ik, ik, ik heb wel eens zo'n verdiept maar het, is, het zit erg moeilijk in elkaar allemaal. Ja, ja. Engeland, Nederland, Spanje. Ja, allemaal familie, hè. Het was niet voor niks dat ze op de begrafenis van de, de queen mochten komen. Ja, ja dat is waar. Dus, uh, Goed, eerst ja. moeten er geen excuses worden aangeboden. Ja, ja, waarschijnlijk al die slaven uit Ierland en zo... Maar de, maar we gaan niet, dat, dat is ook iets wat we opviel over vorige week. Ja goed, daar hebben we het nog wel later over. Eerst maar even straks de verjaardagen. Zeker. Wie is de jarig of zou jarig zijn geweest? We kijken er even naar. Eerst hier de snut. En dat heet Knuckles. Let me see your knuckles, babe. Opstandige vrouwen. It's been a long time since you've been online. And you are baby.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 Show me your knuckles, baby. Burn the empire nieuwe cd van de Snuts en let me see your knuckles, babe. De dus stadhuistoren siddert. Yes, net hadden we een stukje geschiedenis. Het wordt nu tijd voor de... de verjaardag. Degene die jarig zou zijn geweest. En eigenlijk toch wel een heel mooi verhaal van deze Theo van Gogh-verzetstrijder. Theo van Gogh, de broer van hem. Nee, ook niet de broer van hem. Hij was wel vernoemd naar de broer van Vincent van Gogh. Maar deze Theo van Gogh uh, was eigenlijk een In de oorlog heeft hij heel veel zendapparatuur versleept. Hij heeft onder andere ook uh, Joden helpen onderduiken. Hè. Hij heeft echt heel veel betekenis voor het verzet. Uiteindelijk is hij een paar keer opgepakt. Terwijl hij een paar keer ook dus zijn vader weer elke keer vrijgekocht. Die vader is wel in het verzet. Uiteindelijk bleef hij toch vastzitten en is hij gefuseerd. Echt de laatste maanden van de oorlog. En uh, dat is wel bizar. De broer van deze Theo van Gogh, Jo van Gogh... kreeg later een zoon. En die heeft, zich weer, die heeft hij weer vernoemd naar deze Theo van Gogh. En je begrijpt, deze Theo van Gogh is ook neergeschoten... Dus je zou je denken er, ja. in de familie, hou maar even op met Theo. Ja, dat is de naam, daar zit een smetje aan. Ja, klopt, want He, deze Theo zeker. van Gogh, die laatste Theo van Gogh is natuurlijk gewoon de media tycoon. Of hoe noem je hem ook wel de, de opstandeling in de, de media natuurlijk, die uh, heel veel dingen aan de kaak stelden. Goed, dat ging dus over de familie van Gogh. Ja. Wat nog meer? Vandaag is ook de verjaardag van Art Carfunkel. Ja. Hij wordt 81. Ja, die ken ik nog wel van dit, hè? 81? Ja, hij wordt 81. Wat een leeftijd. Ja, dat, maar hij, sorry, hij dat was, was altijd zo'n jonge man met die krullen, blauwe ogen... en hij, hij, hij keek zo serieus. Oh, ik weet nog wel dat ik dan bij uh, vriendinnen kwam... en dan stond in de kast stond deze plaat, Oh, hier werd ik al zo ballig van. Dat was uh, opgenomen in Central Park... Dat was namelijk al een reunie. Want Simon en Garfunkel zijn ooit bij elkaar gekomen in de jaren 50. Toen maakten ze dit, hè? Hey, Dat heette Tom en Jerry. Niks met de tekenfilm. Ja. Later hebben ze de naam veranderd... en zijn uiteindelijk bij elkaar gebleven... of wat was het, 1970 of zijn ze uit elkaar gegaan. En toen is hij solo werk gaan maken natuurlijk. En uiteindelijk... Uh, Arve Carvogel, uh, samen met Carvogel... hebben echt een leuke muziek gemaakt. En deze Art Carvogel is wel grappig. Hij is in 1983 begonnen met een voettocht... in Amerika van de Oostkust naar de Westkust. Een soort Forrest Kamp. He? Daar heeft hij 13 jaar over gedaan. Oh. Huh? Ja, hij liep dan maar een aantal dagen per jaar... En daar heeft hij een dagboek van gemaakt. En dat dagboek is later weer een dvd van gemaakt. Hij heeft ook optredens gedaan wat Leuk. met uh, James Taylor uiteindelijk. Uh, toen hij daar aankwam in 1996. En uh, nou ja, goed, dat is een aparte verhaal van deze, deze uh, uh, art art Nou, Ik moet zeggen, ik heb ook erg genoten van de, de documentaireachtige. Iets wat, uh, van de, on, onze voler dan van uh, Nick en Simon. Oh, die, die, die ging zijn, over. Uh, die oh ja, ja tredende je... voetsporen van. Ja, dat vond ik erg leuk. kan ja. niet anders zetten. Nou, ik moet zeggen, toen ik deze plaat weer hoorde dacht ik wel van... Oh ja. Dat ja, is wel echt zoet. Hè? Dat konijntje. Oh, stampertje. Wat een drama. Wie is er nog meerjarig? Uh, ja, nou, uh, uh, heel ander soort muziek. Uit 1931, dan van Ike Turner. Ja. Die is in 2007 overleden, maar uh, die zou anders vandaag uh, 91 geworden zijn. Uh, wild leven. Yes, Ike Turner, echt de Amerikaanse producent. Hij is echt een bizarre rocker geweest, hè? Dit heeft hij onder andere gemaakt. Ook oud dit, hè? Later ging hij met Tina Turner werken, toen maakte ze dit. Van de plaat bijna niet meer horen. Al die platen van... Had de... hij deze niet zelf geschreven. Want daar kwam Tina vandaan. Oké. Okay. Dat zou best kunnen. Maar goed, ze hebben heel veel dit soort muziek samengemaakt. Ja. Het grappige is, er gaan dus ook heel veel verhalen over Ike Turner... hoe hij Tina Turner heeft uh, behandeld. Mishandeld. Doe daar eens een keer een musical over. Al het origineel, laten we daar een musical over maken. Wat leuk. Maar het grappige is, als je uh, interviews zien op YouTube... bijvoorbeeld uh, een interview uit 1972... dan doet Tina Turner het woord... en Ike zit er stil bij en zegt helemaal geen woord. Hij is heel charmant. Hij praat niet met woorden, maar met uh, vuisten. Ja, maar het grappige is, het, hij komt zo totaal niet over. Ike bepaalt heel veel dingen. Maar Tina Turner doet echt het woord. En het is een, een omgedraaide wereld. Ik vond het een hele apart eh, interview om dat te zien. En, eh, nou, je moet het maar eens kijken. Het is gewoon te vinden op YouTube. 1973 interview met Ike en Tina Turner. Echt grappig om te zien. Een hele mooie vrouw is het. En uiteindelijk eh, is deze Ike Turner overleden in 2007. Overdosis cocaïne. Dat is heel apart. Heroïne heb ik al eens gedaan, maar Overdosis cocaïne. Oh, dan moet je echt heel veel gebruiken volgens mij. Heel bijzonder. Goed. Maar het grappige is dus wel hè, van uh, dit is wel een, uh, een dag dat er toch wel veel muzikanten zijn geboren. Want ook Herman Brood is uh, geboortedag. Hij is. Uh... Even een stukje hoor. Yes, hij kon niet wachten. Tot de zaterdagavond Op een dag gebeurt het. En uh, hij is nog niet eens 55 jaar geworden, hè? Nee, het is echt verschrikkelijk. Een paar dagen voor zijn uh, verjaardag. Uh, uh, vond hij het, dat zijn lichaam wel helemaal versleten was, hij dacht van nou, ik spring van het dak, want uh, nou, ik ga wegvliegen naar ja. een andere wereld. Ja, het maf is dat hij ook mensen af en toe naar het dak heeft meegenomen, dat ze zich van als je uit het leven wil springen, dan, dan moet je hier van het dak springen, maar dan vind je het namelijk op het dak, dan val je op het dak van de, wat was het, van het ook weer? Van, de... van het restaurant. Ja? Oh. En dan, dat veert een beetje mee en dan val je niet helemaal uit elkaar. Dus als de mensen die dan vinden, dan vinden ze niet uh, heel veel drama, maar gewoon uh, Iemand die dood is gegaan. Ik denk, neem dan gewoon een overdosis van iets. Ja, ja misschien dek, ja, ik dacht wil, je bij jezelf uh... dat, dat ga ik wel overleven, want ik heb al zoveel opgenomen. Ja, ja, ja. Dus het maf is wel... hij kreeg ooit een keuring door zijn uh, arts in de jaren 50. En toen werd al tegen hem gezegd... Uh, Herman, kan alles worden, behalve kunstschilder... want hij is kleurenblind. Ah. Nou, hij is toch kunstzinnig schilder geworden. Ja. Dat is toch wel bijzonder. Hij verkocht ook mossen, Die waren ja. dat vond ik, al, uh, ik vond hem wel... Uh, wel grappig. Het was echt zo'n rebel. Weet ja, wel? was echt een rebel. Ja. Ja, ja, ja, ja, leuk hoor. Ja, ja, ja. ja, zeker. Uh, ik, ik moet toch ook even noemen, toch, uh, Jo Dassin. Dat is een Franse muzikant. Maar die heeft echt wel heel veel uh, bekende liedjes gemaakt. Ja. En uh, uh, dat, dat, dat, een van de beroepslieden is uh, Le Chance-Lycée En uh, daar van alles heeft gemaakt. Uh, he, hij gemaakt. He hij komt ook voor in de, in de grote... Oh, God, het is echt een enorme veel ziet u niks, ziet de pa en zo. En, nou ja, gewoon heel veel. Het is echt gemaakt. bizar. Sommige, als je kijkt naar acteurs... waar ze allemaal niet in spelen, het is te bizar voor yes. Robert Patrick vandaag, hij wordt uh, 64. Je kent hem uit de film. I'll be back. Zeker. Hij speelde in Terminator 2... niet, dit is Terminator 1, Terminator 2... speelde hij uh, het robotje t -1000. En dat was natuurlijk een uh, robot... dat alles kon eigenlijk, dat onoverwinnelijk was. Hij speelde ook onder andere een rol in... X-Files. Oh, ja. Ja, samen met zijn vrouw Barbara Patrick... hebben ze echt in heel veel series gespeeld. Leuk. Dan doe je samen gewoon leuke dingen. En uh, uh, Pat Robert Patrick uh, is nog steeds acteur. Regelmatig is je te zien in allerlei series. Leuk. Nou, tot zover die verjaardag. Of had je nog... Oh, Femke Jans had je nog. Ah. Femke Jans ja. uit. <laughs> Jazeker. 58 wordt ze vandaag. Ze heet eigenlijk Femke Bouwen... Bouwen, Bumer, En uh, ze heeft haar naam veranderd naar uh, Femke Jansen. Want ze was uh, bang dat ze zou worden genoemd uh, Femke Bumer, En dat vond ze niet zo uh, sympathiek. Oké, okay, oké. Okay. Dus, uh, nou goed, ze heeft in, onder andere ook Star Trek gespeeld. En, uh, nou, en meerdere films. X-Men, Father and Son, daar is echt groot mee geworden in 1992. En uh, ooit getrouwd geweest met uh, Todd William. Ook een uh, niet onbelangrijke man. En woont mom momenteel weer in New York. Okay. Oh, je hebt er nog één zie ik. Ja, daar heb je vast ook een stukje van. Brian Adams. Brian Adams, natuurlijk. Ja. Daar ben ik groot mee geworden. Met onder andere dit. Ja. Zeker. Dat waren klassiekers. Brian Adams kreeg op vrij jonge leeftijd. Tienjarige leeftijd kreeg hij al een gitaar. En uh, daar speelde hij nu op. Nog twee jaar later een elektrische gitaar. En uh, dat ging maar door. En op zijn zeventiende al een contract bij een platenmaatschappij. Nou, het is ja. echt, dit was zijn grootste doorbraak. Dat is allemaal lekker met een gitaar. Dat ik, ken ik dus niet, wat grappig. Ja, dat is echt voor dit nog, hè? Ja, dit is een fijn nummer. En toen in één keer dacht hij bij zichzelf: Misschien als ik wat andere soort muziek maak... dat ik ook bij de vrouwen populair word. Oh! Huh? Oh mijn god. Nou, toen ben ik afgehakt. Sindsdien draai ik hem nooit meer, Brian. Oh, ik voelde Jolanda keuze aankomen. Ja, dat dacht ik al. Oh mijn god. Out ja, een ik kan ook nog Genee Froker doen. Want die is ook jaar vandaag. Ik oh, nee. kan ik een eigen huis doen. Ja, ga jij maar even een, een bon pakken. Een vlek pak. onder de zon. Ja, <laughs> ik heb die bon gepakt. Goed, nou, het is over de verjaardag. wel weer genoeg geweest. Ja, Hekker. zeker. Dat het tijd voor de Zandvoortse bericht al bijna weer. We kijken even naar de muziek die we voor klaar hebben staan. En dat is dit. Ja, word er maar eens wakker. Toedoor Cinema Cinema Club. We laten En zo moeten we naar kijken. Keep on smiling. Doe door Cinema Club. Anderke van Martijn is een van de grote hits eerder. En dit is Lucky. Zo moet je naar maar kijken. Je moet gewoon zien dat je geluk hebt. Ja, natuurlijk kijk je wel eens de dingen die minder goed gaan. Het is uh, tijd voor... berichten. Gemeentelijke subsidie op groene daken. Groene daken verlengen niet alleen het levensduur van het dak zelf... maar zorg ook voor verkoeling en verdamping... En het groen dak houdt ook water vast. En dat is natuurlijk ook wel eens fijn. En dan wordt langzaam afgevoerd. En komt er minder snel al het water in de riolering terecht. Dat is ook heel fijn. Dus, uh, en dat schijnt: uh, Sedum is een vetplant. En die is zeer geschikt om op het dak uh, te plaatsen. Ik zie het bij uh, kennis van ons. Die hebben ook een uh, veranda met zo'n groen dak. Dat hangt wel een beetje door. Maar goed, daar moet je dan van tevoren een beetje over nadenken. Dus je denkt, oh, misschien moet ik het iets meer stutten. Want ja. er komt wel een zeer groot gewicht op het dak. Het ja, wordt alleen maar groter. Het, ja, en, of je het, moet het maaien. Even op het dak, uh, al die vetpandjes dan. Nee, dat moet je niet doen. Maar goed, het is uh, wel extra. Uh, uh, uh, hoe noem je dat? Verduurzamen. En dan in combinatie met zonnepanelen. Nou, ik ah. zal wel wat extra stempels halen. om uh, onder het dak te plaatsen. Want er is zonnepanelen, extra groen dak. Nou, oké. Goed, er is een extra subsidie dus. Het bedrag wat ze vrij hebben gemaakt voor het jaar 2022 is 25.000. Nu nog. En ook voor het jaar 2023 hebben ze 25.000. Ze hebben een plafond ingesteld tot en met 125.000. Mocht iedereen denken, ja! Dan kunnen ze nog een extra potje op trekken. En dat komt dat uit het uh, duurzaamheidsfonds. Dus dan, uh, nou, het is wel mooi. Ik, ik, wil niet, ik heb wel zonnepanelen, maar, maar echt groen op het dak te doen. Ik vind het toch altijd armoedig staan. Ja, maar het rot gewoon weg op een gegeven moment. Ik vind het... Ik, dus, uh, het, is beperkt, uh, het is toch wel beperkt. Want uh, dat vocht, continu, ja, dat uh, tast alles aan. Dat tast alles aan. Ja, ik, dus ik, het, het, het levensduur van het dak, ik geloof er niet zo heel erg in. Ik vind, het, het komt misschien, vroeger had je ook wel heel veel gras op uh, da, daken. Dat groeide dan tussen die steentjes. Vond ik dat vond moedig. En nu in één keer moet je dus jezelf vertellen... Nee, dat is vergroening. Dat is verduurzaming. Het lukt bij mij nog niet helemaal. Nee, dat is nee. niet zo. Nou ja, in ieder geval, volgende week... Dan gaat Sinterklaas weer keihard over het dak... Uh, Rezen met zijn paarden. Oh, ja. Dus uh, stut het, en heren. Want hij komt, uh, volgende week komt hij om 11 uur aan op het strand... de hoogte van het Badhuisplein. En dan gaat hij daarna naar het Raadhuisplein. En uh, vanaf één uur kan je op het Raadhuisplein... Uh, op een soort podium kun je Sinterklaas een handje geven. Oeh. En uh, ja, er zijn ook allerlei spelletjes te doen. En uh, je kunt kaartjes voor die spelletjes kopen... bij de oude halt aan de Vondelaan. Die zijn 1 euro, maar op de dag van de intocht zelf... is die gewoon twee keer zo duur. Twee Zo. euro. Al. Ja, dus even, je hebt hier gewoon een leuke, een leuke, gezellige dag. Ja, en uh, ik, ik, ik, ik heb nog even helemaal geen discussie gehoord. hè? Geen discussie gehoord? Geen zwarte pieten discussie. Heb ik helemaal niet kunnen nou, horen. Nee, maar van. je weet toch helemaal niet wat voor kleur ze hebben? Ja, maar ik bedoel, dat is ver van tevoren. Wordt er normaal altijd over gepraat? Ja, ze hebben nu al wat anders. Er zijn al nou die mensen die zijn allemaal doorgegaan naar de woke discussie. Oh ja, dat, dus, nou, dat hoort hier ook nou, bij Ik natuurlijk. heb nog een nieuwtje. Dat, uh, de 24 november is er weer een overmiddag voor iedereen die kennis wil maken met de Herstelacademie. Maar het is helaas in Schalkwijk. Dat vind ik ook wel een beetje een rare iets, hoor. Maar ja, okay. Tweede leef van de Watertoren is in zicht. Na 17 jaar overleg, en Oh mijn god, heb jij een ontwerp? Ja, ik heb een ontwerp. Nou, dat vind ik niks. En, nou goed, ze hebben nu iets bedacht. En ze hebben afgelopen donderdag het gepresenteerd. En, uh, de nieuwe Watertoren. En uh, bezoekers uh, hebben nu een goed beeld gekregen... van de metafozen. Wat er moet gaan gebeuren. Uh, uiteindelijk uh, ja, komen er 11 luxe appartementen in. Plus een penthouse aan de bovenkant... Penthouse van drie verdiepingen. Echt waar? Nou goed, de buitenkant stond in, was in slechte staat, waardoor ze de hele buitenkant gaan, opnieuw gaan opbouwen. Waardoor hij ook 60 centimeter breder wordt. En hij wordt eigenlijk nog 4 meter hoger. En uiteindelijk uh, zijn er geen drie, maar twee uh, ramen per verdieping. En uh, de bestaande trap- en liftschacht blijven en uh, er blijven redelijk veel elementen overeind. Van de, hoe heet die man ook? wie Die heeft uh, ontworpen Oh, ik heb het heel lang geweten, het ontwerpen. Maar goed, maakt niet uit. Er waren heel veel positieve reacties na deze lezing. Want daarvoor waren er wel hele negatieve reacties over het feit van wat blijft er van over van die watertoren. En nu waren mensen toch wel van nee. Enthousiast. enthousiast. Okay. En de start is in 2023 en het moet allemaal klaar zijn, medio 2025. Oké. Okay. We hebben weer een kampioen in Zandvoort. De zand, uh, dat is Jana Timina. Jana met een Y die heeft afgelopen weekend in Zwolle tijdens het NK tafeltennis goud gewonnen in de klasse Dames Dubbel. En ze speelde voor de tafeltennisvereniging Amsterdam en ze is een genationaliseerde Nederlandse. En ze is al vanaf haar 19 in Nederland en uh, dat gaat gewoon heel goed met haar. Dus ik, wel, ik vind het toch wel leuk dat we een Nederlandse kampioen uh, hebben in Zandvoort weer. Ja, wel weer regeindigd. Mag ook wel eens genoemd worden. Nieuwe uh, inwonerspeiling. Straks verplicht. En, uh, ja, de, de politiek wil een beetje weten waar ze aan toe zijn. Dus ze willen inzicht krijgen. En, uh, het schijnt dat heel veel mensen wel heel positief zijn... Uh, hoe ze zich voelen hier in de, in de gemeente. En er zijn drie vragenlijsten die je in kan vullen. Er zijn al wat ragen binnengekomen. Ze hebben al 3000 vragenlijsten uitgedeeld. En het schijnt dat ze wel redelijk positief zijn over de omgeving. Over de medemensen, Over zich hoe voelen, hoe trots ze zijn. Maar over de politiek. De, de, de, over het functioneren van het Zandvoortse bestuur zijn ze minder positief. Daar zou wel wat kunnen veranderen. Er wordt niet naar geluisterd. En nou, Mocht je ook denken, van, nou, ik heb er nog geen, geen iets over gezien. Informeer even. Dan kan je ook zo'n inwonerspeiling invullen. En dan kan politiek, daar, politiek zich daar weer op afstemmen. En wat je ook nog moet invullen in ieder geval, het stemformulier voor de ondernemer van het jaar. Want uh, je kan het dit weekend nog doen en op 17 november wordt uh, de winnaar bekendgemaakt. Dus je kan kiezen voor de horeca tussen drie items. Retail en overige. Vergeet niet te stemmen oh, ja. Want, ja, uh, ja. Daar horen goed. we dan nu weer niet meer zo heel veel over, maar uh, je moet het nog wel doen, want ik denk dat lang nog niet iedereen gestemd heeft. 17 november is het toch, het Ja, feest? ja. ja okay. En ik wou nog eventjes aandacht vragen voor uh, het cabaret in de krocht. Je kan aan, aan, de, aan de zaal kan je kaartjes kopen. Ik ben gisteravond geweest, dat is Wim de Vriend. Ja? Yeah? Met uh, de twee dames erachter en Nico en uh, uh, Sveres, Hoe heet ze? Uh, dus de, de, de, de Beb Sveres. En ik ben gisteravond geweest, dat was leuk. En, uh, we hebben echt een stinkende best gedaan. En de, maar er, zijn, er is nog ruimte genoeg. Dus als je morgen een beetje denkt van... Hè? Ga gewoon lekker naar de krocht toe. En ga nog even kijken daar. Okay. Nou, Volgens goed. mij begint het om twee uur of om drie uur. Dat, dat, dat, dat is me even niet meer wel bekend. Ons programma staat uh, vol met uh, geschiedenis. En in de zand van zijn kant een heel verhaal over Paulus Lood... Die bestaat, geloof ik, 300 jaar. Volgend jaar of zo. Maar goed. Ja? Het uh, nou is, is een man geweest... die uh, uh, 300 jaar geleden... hier heel veel heeft betekend in Zandvoort. En dat is wel grappig om dat even te lezen. Dus even een verwijzing naar iets. Goed, dat zover de Zandvoortse berichten. Ziters. Tijders. Nou, Jan, de keuze dat je toen je ja, had gezocht? Nee, doen we eerst even een, uh, een vrouw met de gitaar. Ja, we zijn het er nog en niet over haar. eens. Nee, we zijn het er niet over eens. We gaan nog even over filosoferen. Bed Hart. En ze heeft het over de Fat Man. Punch, drunk, street punk, playing with the speed bump, laughing at the dice in the box. Big wheeled, high heeled, banging on the ball field, chewing on the bag of rocks. Nee, uh, die gaat toch niet? Ja, ik moet binnenkort weer op herhaling, dus dat komt allemaal goed. De Fat Man, een van de laatste singles van Bad Heart hier bij Toepak leeft. Straks de. Uh, ja, nee, we hebben straks de Jolande keuze nog. Daar zit ook een gitaar in, wat lekker. Goed. Ja, scheuren de gitaar. Dus we gaan het stuk te lezen in de Telegraaf. Dat gaat over de cowboy stort zich op intergiteit. Intergiteit. Weet je wel, uh, mensen die zich misdragen op de werkvloer. Daar zijn natuurlijk momenteel heel veel voorbeelden van. Ze hebben onder andere de Zwitserse ex-wethouder Lara Werger. Uh, die is van de VVD. Dit, begin dit jaar is ze beschuldigd van uh, intimidatie en machtsmisbruik. En heeft allerlei rare dingen gedaan. Dan heb je Hofman iets beter. Dat is een bureau. Die zoekt het uit. Die gaat met allerlei medewerkers in gesprek. En dan komt er een rapport uit. En nou goed, die was, uh, die was redelijk negatief over deze Laura Werger. En die uh, uiteindelijk uh, werd een ander uh, bureau erop gezet. Die kwam met een tegenbericht dat het wel meevult. Dus uiteindelijk uh, is, ja, kon het ook niet de positie behouden. Maar er zijn ook meer voorbeelden in de politiek. Onder andere hadden het ook te maken met Ariep, de Kamervoorzitter. Die natuurlijk ook nu geen afscheid wil nemen. Die zat natuurlijk van de PvdA. Die leidde de Kamer en uh, die werd ook beschuldigd van allerlei machtsmisbruik. En uiteindelijk uh, is Hofman er ook op gedoken. Uh, PvdA Gijs van Dijk, die is ook onderuit gehaald is later ook niks van bewezen. Dus nu zeggen ze, er zijn allerlei bureautjes momenteel actief. En je kan van 600 euro kan je een mbo-opleiding volgen van een paar maanden. En dan heb je ook een integriteitsbureautje. En dan kan je ook ingehuurd worden ja. door een bedrijf die zegt... van nou, ik heb een collega, die doe ik heel erg raar. En die heeft toch pas geleden heel erg uh, zinsweel naar mij zitten kijken. Oh. En voordat je weet, wordt er iets over je geschreven... ze zeggen dat die bureaus vaak ook op de hand zijn van de financier. Dus wie betaalt, die bepaalt... Dus er moeten hier duidelijke regels worden uh, vastgesteld. En ja, wat kan wel en wat kan niet? Nou, dat moet. En sowieso moeten ze wel kritisch zijn met dat soort bureaus. En ja. als Hofman, die echt een goed bureau is... al uh, uh, slecht werk levert... dan kan je nagaan wat dat soort kleine bureautjes... die voor 600 euro een opleiding hebben gedaan... voor uh, rapporten schrijven. Ja. Dus, en ja, we zijn wel erg bezig met de moraalridder. Ja, en het gewone werk uh, blijft liggen. <laughs> ja, Ja het is wel zo. Ja. Dus, uh, maar ik heb nog... Uh, uh, dit is ook werk wat blijft liggen. Er, ja. er is dus een enorme grote fabriek van Foxconn... in de Chinese stad Zhengzhou. En er is dan dus een lockdown. En het is de grootste iPhone-fabriek ter wereld. Oh. En vorige week was er dus een uitbraak in die fabriek. En uh, er zitten dus heel veel mensen daar vast. Ik geloof wel uh, iets van 100... Of nee, 20.000 werknemers zitten daar in quarantaine. Maar er is te weinig voedsel en alles. En nou zijn gewoon medewerkers ontsnapt uit de fabriek. En dit bericht is van... Uh, van gisteren. Yeah. Uh, maar door te ontsnappen zijn ze het nog niet uit problemen. Want ze komen uit een vermeend coronagebied. Dus hun QR-codes dus op hun corona-apps... zijn geel en soms rood. Dus ze kunnen geen taxi nemen, bus of trein. Dat is bizar. Dus ze ik moeten had... lopen. En sommigen moeten zelfs of nee, tientallen kilometers lopen naar huis... Ja, het is bizar. Ik dus, heb het uh, al gehoord. Echt. Ja. Als je zeg maar in een bedrijf bent of in een winkel... en er wordt een besmetting geconstateerd... dan gaan de deuren automatisch dicht. Ja. En dan zit je gewoon even vast een tijdje. Ja, ja, je ja. denkt van veiligheid voor alles. <laughs> ja, het is niet zo... Stress wat je dan What de fuck, hebt. echt. In paniek iedereen. Ik heb ook echt zo van... Uh, hier, kan je wel, hier, hier gaan films over komen gewoon. Ja, ja. Nee, dat zit er dik in. Nou ja, het komt natuurlijk goed uit. Ook... <laughs> Want dan kunnen ze meer macht uitvoeren. En sowieso gaat het dan allemaal werken. Het lijken gewoon vluchtelingen op deze manier. Ja. ja. Die lopen echt met rolkoffers snel alles naar huis toe. Met mondkapjes op buiten. Wat ik denk van nou oké. Okay, ja grappig. Pas gelijk op hoor mensen tegen met een mondkapje. Eén persoon op, op een fiets met een mondkapje op. Dan moet ik me als het inhouden door te zeggen van. Uh, hè? Wat, lekker wat, bezig. Lekker bezig. Ja. Wat ben je aan het doen? Ja, ja. Of alleen in de auto met een mondkapje. Heb ik ook nog wel eens zien. Maar dat is lang geleden hoor. Dat was zelf in de beginfase. Weet je, ben je bang om je jezelf te besmetten dan of zo? Of ja. iets te krijgen van de auto. Nou ja, ik, die ik eigen had auto. wel laatst uh, een, een, uh, iemand, en die had dus allemaal uh, uitslag op de uh, gezicht. Nou, dan kan je gewoon een mondkapje op doen. Dan ziet niemand het. Dat is ook wel weer. Ja, Dat als is je heel veel last waar. hebt van acne of iets dergelijks. Ja. Of je hebt net je neus laten doen. Ja. Nou, gewoon mondkapje op. Ja, je moet breder het. denken. Ja, ja. echt nog heeft het voordelen. Zeker. <laughs> nou, ehm. Um, Tijd voor jullie. gemaakt. Ah, ja, ja, ja, ja, ik, ja, ik was. De uh, ja. reclame is al geweest. Ja, de reclame Brian is al geweest. Van Adams. En uh, dit nummer nee. is al 5,1 miljoen weergave heeft hij al. En hij heeft 520.000 likes. Wauw. 84. Kutluik, nou was zijn eerste plaat. Die kwam een paar jaar eerder uit. En toen kwam dit uit. Dit was echt groot. De LP. Het heet was. Ik heb mezelf van grijs gedraaid. Hij was toen 25, hè? Ja, ik echt, Dit is ook al het filmpje. Echt de top bereikt. Wie been hij do. Nee, niet alles wat je doet is leuk. Dat bleek wel ook op de plaat hier je laten maken. Goed, dit was de johlande keuze. Ja, hij vast nog wat meer rokplaten. Ja, natuurlijk. Heel veel rokplaten heeft Daarna hij gemaakt. Daarna ook, denk ik wel. Ja, ja, het is allemaal wel wat, wat poppenjag geworden. Ik denk van, nou ah, ja, het boerenrok was destijds ook een beetje uit uiteindelijk. Hè. Dus de mensen nou, Ik denk weer dat iets je drijf ook minder wordt als jij uh, al echt zo'n topprestatie hebt neergezet. Ja. En heel veel mee verdient. En dan, dan, dan de urt is minder. Je ziet het nu ook bij Ed Sheeran. Ik heb ook het idee dat hij ook wat minder... Uh, Ed Sheeran? Hij is op de achtergrond. Oh, achtergrond. Okay, is andere muziek, maar die, hij die is ook heel jong. Hij is was 31. Ed Sheeran, heeft hij ook uh, gitaarmuziek gemaakt? <laughs> nou, ja weet je eigenlijk niet. Dat had zo'n apparaatje. <laughs> Ed Sheeran. Huh, ja, misschien, ja misschien wel misschien dat ja. hij dat nooit uitgebracht ik weet het niet ik, ik hoorde alleen maar echt een hele zoetsappige muziek dat ik denk van oh ja dat is die muziek vrouwen houden niet van mannen die klagen maar als ze gaan zingen dan vinden ze het mooi ja, ja zoiets ja, ja. is het ja, ja, ja. goed het is de is alweer tien minuten voor tien en dat gaat uh, snel ik heb vandaag in de telegraaf te lezen over emoties een beetje die emotie die je dan kan sturen via WhatsApp-berichtjes. Uh, ik moet zeggen, ik heb er hele nare ervaring al mee. Ik vind het niet gepast om allerlei hartjes te sturen of lachenbekkies of allerlei andere dingetjes. En ik handel op markt laatst nogal wel wat spulletjes. En zodra je contact krijgt met iemand die emotie gaat sturen... weet je van tevoren al dat de handel niet doorgaat. Dat is echt zo typerend altijd. Zodra ze met allerlei... Uh, figuurtjes beginnen met duimpjes of lachen dingetjes of toestandjes. Oh, dan moet je het contact, want dan, eigenlijk gaat het niet gebeuren. Ik weet niet wat dat is. Ik, het is heel bijzonder. Het is net of je dan de, de discussie niet serieus neemt. En ik gebruik ze ook niet meer. Ik, heb zelf... nee, ik ga die dingen niet meer gebruiken. Nou. Het, me, en dat schijnt ook in dit stuk. Um, sowieso moet je aftasten hoe oud die persoon is waar je een berichtje naartoe stuurt. Want de een vindt sommige, sommige emoticonen gewoon niet meer passend. Dat is oudwets. En de andere vindt ze nog wel leuk. Doe het gewoon niet. Probeer het gewoon in woorden te zetten. Veel ik makkelijker. Ik begreep dat het zo leuk was als je een aubergine stuurde... maar het ging achteraf niet zo... Uh... Nou, dan heb je het al. <laughs> ja. Zo, want ik eet ze graag. Maar uh, nou, het is heel raar als je dat doet. Ja. Wat nee. ga je vanavond eten, doe je drie uh, aubergines. Die, ja, want die gaan in die potten. Ja. Welke uh, tijdstip stuur je ook iets? Ja. En wanneer wordt het gelezen? Is ook nog zoiets... Ja, ja. ja ik doe het iets. Hou het mij op met die. Stuur gewoon wat langere teksten. al nou, wel, niet te nou, lang. niet te lang. Nee, dan ja, ja, haak dan, ik ook af. Ja, precies. Bel even op, ja. gewoon. Bel gewoon even op. Ja, eigenlijk is dat nog veel gezelliger. Ja, dan kun je ja. nou, de intonatie van je stem nog even horen dat het sarcasme is of dat ja, het een, een, een, een grapje is. Ja. Nou, wat zit je nog te lezen? Ja, dat, uh, de Nederlandse horeca gooit jaarlijks tussen de 15 en 37 miljoen liter bier weg. Huh? Al dus een rapport van en Ambro. Als je met nou? Nope. Ja, dat is dus tussen 4 en 10 procent van al het getapte bier wordt verspild. En ze wilden eigenlijk gewoon kijken hoe kan de horeca geld besparen? En dat was ook zo'n, de inkoopprijzen zijn zo gestegen. Ja, vroeger begreep ik dat een biertje uh, maar een kwartje kostte. En, Om de, te en, maken. en de rest was winst. Hey, wat En dan, uh, ja, dan kochten ze een vat. Nou, daar zat er een 50 liter in. Ja. En daarna, dan had je dan. Uh, 200 biertjes uit of zo, een vat was 50 euro of 50 gulden. Maar ja, en het is wel zo van nou, ze willen het personeel beter op gaan leiden. En uh, volgens de, de sectoranalyst, uh, ze zeggen ook bij een 50 liter vat... gaat het om 14 vaatjes die verspeeld worden. En dat verko dat uh, geeft 45 euro gemiste omzet. Dus uh, nou ja, let op hoe je het en, uh, ja, En, en de, de vaten zijn gewoon ook uh, wel... 11% gestegen sinds 1 uh, januari 2021. En dat heeft misschien te maken met die graantransporten. Oh ja. De, de, de, ja, ik weet niet precies waar, ja, wat vind... voor graan ze precies gebruiken. Nee. Maar uh, ja. Ze oh, We zijn wel, wel weer aan het varen. Met 37 miljoen liet dat bier wegspoelen. Zonde, hè? Dat is wel echt een beetje ver. Maar ja, vroeger in de middeleeuwen dronk ze alleen maar bier, maar dat had heel weinig procent. Ja, dat was uh, heel veel water. Ja, waarom zou je dan drinken, zeg ik dan nou altijd? Ja, omdat, ze, omdat het gewoon water gevaarlijk was. Cholera en oh, weet je wat is... allemaal. Oh, okay, die... In de middeleeuwen werd, werd heel veel bier gedronken. Ik ben vrij primitief en ik drink bier om dronken te worden. Huh. Niet anders. To the collective of the It's a lie themselves to be a Gorillas, Damian Barnett willen Cracker Island, huge thundercat, of hoe is denk ik? Nou, nog een verjaardag die uh, is blijven liggen. John Elwick, Elcock sorry, niet Elwick, uh, Elcock. Verjaardag zijn geweest. man is al uh, overleden in 1919. Ja, bizar, hij was toen 27. We hebben altijd Charles Darwin of Charles Lindbergh in ons hoofd dat hij over de transatlantische Oceaan is gevlogen, dat hij de eerste was. Hij was de eerste die een solo vlucht maakte. Eigenlijk was John Elcock de eerste. Samen met Arthur uh, Brown. Uh, die vloog als eerste. En dat was zeg maar... nou, was, uh, Zeven jaar eerder is hij gevlogen van Canada naar Groot-Brittannië. Dat was een vlucht van 3000 kilometer. Wat Charles Lindbergh heeft gevlogen was weer 5000 kilometer. Dus dat was wel verder. Maar ik had wel eens heel grappig. We hebben dus soms uh, een beetje een vertekend beeld van de geschiedenis. Deze Elcock... Uh, is hij niet zo oud geworden, 27. En uiteindelijk maakt hij nog een andere vlucht. Echt uh, een paar maanden later. En toen stort hij neer par bij Parijs. Hoop te lezen over de John Alcock. Uh, interessante materie altijd uh, over pioniers in de vliegtuigbranche. Nou... Ik vind die naam toch wel bijzonder hoor. Elkok, kok. El ik Dat we ja. bijna niet... Uh... Ja, oké. Okay. Nee, wat is nee, in nee. de gedachte. Hè? Laat het los. Ja, ik, ik heb er niet echt een opmerkend berichtje. Maar wat ik wel uh, bijzonder vind. Dat in 1891 is Marie Curie. Was uh, ja, geboren. Was ja. En zij, was, uh, zij werd toen docent. Nee, zij werd op uit de 1891 op deze dag. Docent fysica aan uh, Sorbonne. Maar zij is de eerste vrouw ooit in zo'n positie geweest. Dus ja. in het ja. kader van. Uh, Feminisme en zo moet ik het toch nog even noemen. Hoe zij haar tijd ver vooruit was. Zeker weten. Ja, Sommige vrouwen die dan studeerden op de universiteit... schreven zich dan in onder een mannennaam. Dat gebeurde ook nog wel eens. Okay. Om eens even goed nog verder te kunnen. Goed, nou, ik moet zeggen, maak er een mooi weekend van. Ja, geniet van het mooie weer. Zeker. Als het er is. Dat is er nu. De zon is gaan schijnen nadat wij op de radio zijn geweest.